Zes uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn gewonnen door de VVD. Nadat ruim 98 procent van de stemmen is geteld... heeft de VVD 41 zetels en de PVDA 39. Voor de VVD is dat een winst van 10. De PVDA stijgt 9 zetels. D66 krijgt twee zetels erbij en ook 50PLUS heeft twee zetels verworven en komt voor het eerst in de Kamer. Verder behouden SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hun zetelaantal. De SP blijft op 15, de ChristenUnie op 5 en de Partij voor de Dieren op 2. Grote verliezers zijn PVV, CDA en GroenLinks. PVV moet 9 zetels opgeven, het CDA 8 en GroenLinks 7. De VVD is ook op Curaçao, Aruba en Sint Maarten als grootste uit de bus gekomen. Op de eilanden konden mensen die meer dan tien jaar in Nederland hebben gewoond en zich hadden aangemeld stemmen. Bij deze stemmers is D66 de tweede partij, gevolgd door de PvdA. Niemand bracht daar een stem uit op Hero Brinkman van DPK. Hij had als PVV-kamerlid altijd grote kritiek op de eilanden. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba konden alle inwoners stemmen. De uitslag daarvan is nog niet bekend. VVD-leider Mark Rutte zei in zijn overwinningsspeech dat hij het vertrouwen van de kiezer niet zal beschamen. Hij wil dat er zo snel mogelijk een stabiel kabinet komt waar ook de VVD aan mee wil doen. PVDA-leider Diederik Samson zei dat de PVDA terug is waar hij hoort, in het hart van de samenleving links van het midden. Verder zei hij dat de PVDA haar verantwoordelijkheid wil nemen. PVV-leider Wilders toonde zich na zijn eerste verkiezingsnederlaag strijdbaar. Hij zei dat er om het verlies van de PVV in Brussel wordt gejuicht, maar dat dit niet het einde van het gevecht is. Net als veel andere partijen schrijft Wilders het verlies toe aan de tweestrijd tussen VVD en PvdA, maar ook aan de interne verdeeldheid in de PVV. Het weglopen uit het katshuis was volgens Wilders zeker geen fout. Het weer. Vanochtend komen enkele buien voor, afgewisseld door perioden met zon. De middag verloopt droog, maar de zon maakt steeds meer plaats voor bewolking. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe... en kan vooral in de middag wat lichte regen vallen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 13 september. Goedemorgen. De strijd is gestreden. Het stof daalt langzaam neer in Den Haag. En wij zitten weer gewoon in Hilversum. Ja, zo is dat. De VVD is dus de grootste geworden. Je hoorde het met de PvdA van de A als goede tweede. En met z'n tweeën hebben ze de rest vermorzeld. Over de consequenties praten we met Joost Vullings. En de hoofdrolspelers liggen net in bed. Dus maar eens kijken welke re reacties we vanochtend kunnen halen. In ieder geval praten we met de partijprominente... Jozias van Aertsen van de VVD... en Jeltje van Nieuwenhoven van de Partij van de Arbeid. En één nieuwkomer wist zich er toch nog tussen te wurmen. 50 plus. We bellen uiteraard met de lijsttrekker Henkel. Onze correspondent in Brussel verzamelen de Europese reacties. Mijn Remmers spreekt de kiezers vanochtend. En de zorgverzekeraars en het midden- en kleinbedrijf... dienen vast hun wensen in voor de komende regeerperiode. Dan kijken we ook nog even terug op de verkiezingsstrijd. Doen we met politiekdeskundige Gerrit Voerman. En op de peilingen met de directeur van Ipsos Sinovate. En er is nog veel meer. Ik zou zeggen, luistert u naar het Radio 1-journaal. Tot half tien. kunt u ons ook volgen via internet. En daar vindt u ook alle uitslagen. NOS.NL en de VVD is net als twee jaar geleden na een zeer spannende verkiezingsavond de grootste partij geworden. De VVD kreeg 41 zetels, de Partij van de Arbeid 39. VVD-leider Rutte eiste vannacht in een korte speech de overwinning van zijn partij op. Eerder op de avond had Rutte al gezegd dat zijn VVD geschiedenis heeft geschreven. Beste liberale vrienden, van harte, van harte gefeliciteerd. De VVD is nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest als vanavond. En volgens Rutte heeft Nederland ja gezegd tegen het beleid van de VVD. Dit is een grote steun in de rug voor de agenda die wij als VVD aan Nederland hebben voorgelegd. Om door te gaan met beleid om dit prachtige land... dit prachtige land sterker uit de crisis te laten komen. Om door te gaan om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Om door te gaan om de Nederlandse economie weer te laten groeien. Om door te gaan met een trend die de afgelopen maanden zichtbaar werd... dat in allerlei statistieken en lijstjes nog vorige week gestegen zijn... naar de vijfde plek van de meest succesvolle economieën van de wereld. En wij kunnen verder groeien. De VVD stond vanaf de eerste voorspelling om negen uur gisteravond... iets voor op de Partij van de Arbeid. Om half drie vannacht belde PvdA-leider Samson Rutte op... om hem te feliciteren met de overwinning. Ik heb net Mark Rutte gebeld en hem gefeliciteerd met het feit... dat de VVD ook deze keer de grootste partij van het land is geworden. En dat verdient een felicitatie. Niemand weet precies hoe het morgen verder gaat, maar één ding is duidelijk. Het roer kan om, het roer moet om, want het rechtse beleid van de afgelopen twee jaar kan in ieder geval niet worden voortgezet. En om tweede te worden is er veel werk verzet, zei Samson. Maandenlang maakten wij plannen om Nederland sterker en socialer uit de crisis te halen. Maandenlang voerden wij honderdduizenden gesprekken op straat... samen met tienduizenden vrijwilligers... waardoor het verhaal van de Partij van de Arbeid... het verhaal werd van miljoenen Nederlanders. Een tweede plek voor de PvdA was iets wat velen voor onmogelijk hielden, zei Samson. Partijgenoten, vier weken geleden hadden toch weinigen verwacht... dat wij hier vanavond zo zouden staan. Maar hier staan wij... En de Partij van de Arbeid is nu ook van plan om mee te regeren... en om de partijplannen te realiseren. Nederland heeft nu zo snel mogelijk een stabiel kabinet nodig. En de Partij van de Arbeid wil daaraan meewerken... zolang de uitslag van vanavond... maar vertaald wordt in plannen van dat nieuwe kabinet. De twee grootste partijen, VVD en PvdA, kunnen gezamenlijk een regering vormen. Maar dan moeten de PvdA en de VVD elkaar wel wat gunnen, zegt politiek verslaggever Joost Vullings. Jullie willen graag de hypotheekrente aanpakken.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 Ja, en gaan VVD en Partij van de Arbeid dan samen proberen? Of halen ze D66? Of en CDA er nog bij? Mark Rutte wil nog niet veel kwijt over de samenstelling van een coalitie. Ik ga heel goed nadenken. De uitslag heel goed nog een keer bekijken. En uh, morgen stappen zetten. Die moeten leiden tot de vorming zo snel mogelijk van een stabiel kabinet. U heeft de hele avond op een hotelkamer gezeten. Ziet u meer opties dan met de PVDA in zee gaan? Vooral met z'n tweetjes? Het speelt ontzettend, maar al Ja, ik, nee, uiteraard. Maar ik, ik ga daar niks over zeggen wat er nu door mijn hoofd gaat. Want ik wil toch eens een keer alles goed analyseren. En ja, weet je het verhaal ook van eerdere formaties? Alles wat ik daar in het openbaar over zeg... maakt de kans dat het kabinet er snel komt niet groter. Dus ik moet daar wel heel zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan. Dan naar de verliezers. Voor de PVV resteert opnieuw de oppositie. De partij verloor maar liefst negen zetels. Ze kwam uit op vijftien. Dat is een grote klap voor Wilders. Ik had hier vanavond... Liever voor jullie gestaan met goed nieuws. Maar de kiezer heeft gesproken en het is niet anders. We hebben als PVV zwaar verloren. Maar Geert Wilders en de PVV gaan door. Vandaag zetten we een stap achteruit en morgen likken we onze wonden. Maar, beste vrienden, het is niet het einde van het gevecht. Het is ook meteen een nieuw begin. Dit zijn de momenten waarop een echte PVV'er rechtop gaat staan... en diep ademhaalt. Dramatisch verlies was er voor GroenLinks. De partij ging van tien naar drie zetels. Een dieptepunt in de geschiedenis van de partij. GroenLinks-lijsttrekker Jolande Sap erkent dat er iets mis is gegaan... binnen de partij. Het is heel erg jammer, maar we wisten dat dit een hele moeilijke strijd... voor ons zou worden, want we begonnen de campagne op achterstand... Kiezers houden niet van gedoe in partijen en dat hadden wij nogal veel natuurlijk de afgelopen jaar gedoe. We dat achter de rug. We hebben de idealen die Nederland nu nodig heeft. Ik merk ook dat heel veel kiezers die idealen delen. Maar we hebben in die korte tijd uh, niet het vertrouwen kunnen terugwinnen wat nodig is. En de nederlaag neemt SAP ook zichzelf kwalijk. Nou ja, wat, ik, wat ik jammer vind is dat ik niet eerder heb voorzien dat het heel belangrijk is als politiek leider om je brede mandaat in de partij op te halen. Dat vind ik heel erg jammer. Maar verder ben ik er ook toch best een beetje trots op dat we in deze moeilijke tweestrijd die er nu geweest is, terwijl we zo slecht begonnen in de campagne, niet verder teruggezakt zijn. En dat geeft mij wel gewoon heel veel vertrouwen in de veerkracht van onze partij. Ja, ook het CDA behaalde zijn slechtste score ooit. Partijleider van Haarsma Buma zag de nederlaag wel aankomen. partij gaat van 21 naar 13 zetels. Graag had ik hier gestaan met een betere uitslag. De peilingen gaven natuurlijk de afgelopen tijd al aan... dat het deze richting uit kon gaan. Maar toch is het teleurstellend. We wisten dat we van ver moesten komen. En we wisten dat we een steile helling moesten beklimmen... Soms tegen de klippen op. Maar wat ben ik trots op jullie. Wat ben ik trots op jullie. Nou, Siban Bruma heeft dan met het CDA niet gewonnen. Hij zei wel dat zijn partijgenoten een fundament hebben gelegd... voor een nieuw CDA. Wij met het CDA zijn begonnen met bouwen. En als ik één ding gezien heb de afgelopen weken... dan is dat dat wij, dat jullie, het fundament hebben gelegd... van een nieuw CDA. En de komende jaren gaan wij samen verder bouwen. Ga ik met jullie bouwen, dag voor dag, steen voor steen. Dan naar de SP, die partij haalde 15 zetels. Veel minder dan de opiniepeilingen hadden voorspeld. Maar SP-leider Roemer blijft positief. Het is een hele rare avond, zo eerlijk moeten we zijn. Ik wil allereerst Diederik Samson van de Partij van de Arbeid, Mark Rutte van de VVD en natuurlijk ook de 50-plus partij van harte feliciteren... want zij hebben deze verkiezingen vandaag gewoon gewonnen. Zijn wij uit het veld geslagen, alles behalve dat. Wij zijn de derde partij van het land. Ja, en dat was zo waar toch nog een winnaar, D66. Stijgt van 10 naar 12 zetels. Partijleider Pechtold keek met spanning naar de uitslag. Ik zeg u eerlijk, toen ik die twee getallen van 40 en 41 bij VVD en PvdA... die ik ook van harte feliciteer, zag... Toen dacht ik, wat betekent dat voor D66? Maar, winst. En uh, daar deden we het voor. Pechtold zou graag willen meeregeren, maar bij een mogelijke coalitie van VVD en PvdA is er geen plek voor D66. Pechtold denkt daar anders over. Dat hangt ervan af of die twee partijen die natuurlijk vanuit een ruziecampagne dadelijk misschien een vechtkabinet gaan vormen, hoe ze ook Nederland vooruit willen brengen. Er liggen een aantal hele belangrijke uitdagingen, niet alleen in Nederland om de staatsschuld op orde te krijgen, ook binnen Europa. Ja, de flanken, en dat moet ik zeggen, uh, ja, die zijn een stuk kleiner geworden. Maar in het midden zitten nu wel een aantal partijen... die misschien nodig zijn om, uh, om die plan uit te voeren. En dan is er toch ook nog een nieuwkomer in de Tweede Kamer straks. 50 plus van lijsttrekker Henk Krol. Met twee zetels zegt Krol dat het thema ouderen... een belangrijke rol zal spelen in de Tweede Kamer. Het is fijn dat we nu ouderen weer een stem kunnen geven... en dat we bij elk onderwerp de belangen van ouderen die zo verwaarloosd werden... Dat we die belangen weer kunnen dienen. Ja, want toch drie zetels, het is nu veel als winst. Maar wat kunt u ermee, behalve uw stem, laten horen? Ik vind dat al heel belangrijk, dat we die stem laten horen. Ik kan u verzekeren dat vanaf dit moment alle grote partijen niet meer om ouderen heen zullen kunnen. En dus gaat het heel veel betekenen. En die drie zetels zakten dus later nog weer terug naar twee zetels. De voorlopige cijfers zijn het nog altijd natuurlijk. laatste stemmen moeten ook geteld worden. De opkomst was ruim 74 procent. In 2010 was dat een procent minder. Een procent meer, dit was minder. In de uitzending natuurlijk straks heel veel meer over de verkiezing en de verkiezingsavond. We richten onze blik even op het buitenland. Voor de derde dag op rij zijn er namelijk rellen uitgebroken... bij de Amerikaanse ambassade in de Egyptische hoofdstad Cairo. Betogers zijn woedend over een Amerikaanse film... waarin volgens hen de profeet Mohammed wordt beledigd. Gisternacht kwamen bij de bestorming van het Amerikaanse consulaat... in de Libische stad Benghazi vier Amerikanen om... waaronder ook de Amerikaanse ambassadeur. Veel Libiërs noemen de aanslag een schande... Deze betoger vertelt dat de omgekomen ambassadeur een van de eerste was die na de val van Gaddafi achter het Libische volk stond. Inmiddels zijn de protesten naar aanleiding van de film over de profeet Mohammed overgewaaid naar Tunesië en ook naar Marokko. Het aantal kinderen dat voor het vijfde levensjaar overlijdt, is flink afgenomen, meldt UNICEF. In 1990 stierven er 12 miljoen jonge kinderen. In 2011 was de kindersterfte afgenomen tot 6,9 miljoen. Volgens het hoofd van Unicef laten de cijfers zien... dat met goede afspraken veel bereikt kan worden. Belangrijkste oorzaak van de daling van de cijfers... is de succesvolle aanpak van ziektes als polio, mazelen en malaria.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 De nog, De Dow Jones-index sloot een tiende hoger. Gisteren technologiebeurs Nasdaq steeg drie tiende. Japan wordt er alweer gehandeld. Nikkei-index staat op een winst van een half procent. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Night like this. Nou, en dat was het. Carol Emerald. Ook op de eilanden Saba, Sint-Aistasius en Bonaire... sinds oktober 2010 officieel Nederlandse gemeente... werd er gisteren gestemd en vannacht geteld. Correspondent Dick Draaier nu aan de lijn. Eh, Dick, ja, het is bij jou daar nu bijna half twaalf in de avond. Zijn ze al uitgeteld? Ja, ze zijn helemaal uitgeteld. De uitslag is ja, tien minuten geleden binnengekomen. En... Sorry. Ja, een verrassende uitslag, geen nek aan nek reis tussen Partij van de Arbeid en de VVD, zoals bij jullie. Maar Partij van de Arbeid is de grote overwinnaar geworden hier met 21% van de stemmen. En de VVD eindigde met 16% als tweede. En opmerkelijk was het aantal stemmen dat het CDA en D66 wisten binnen te halen. Beide partijen eindigden net achter de VVD met 14% van de stemmen. Oké, okay. een verrassende uitslag wat jou betreft, Dick? Uh, ik vind uh, voornamelijk CDA en D 66 verrassend dat de partij van de arbeid uh, uh, ja, een, een groot aantal stemmen wist binnen te halen heeft te maken met het feit dat deze partij traditioneel veel Antilliaan in de partij heeft mm -hmm. en uh, ja de binding tussen uh, persoon en kiezer is heel erg belangrijk hier op de eilanden dus dan scoort de PVDA zelf eigenlijk altijd wel goed. Ja en um, de PVV daar speelt hij nog een rol? Uh, helemaal, nou helemaal niet kan ik niet zeggen, maar 2,5% van de kiezers heeft op de PVV gestemd. Waarvan 70 in Bonaire en op de twee kleine eilanden waren het vijf mensen die daarvoor stemden. Dus ja, uh, geen factor van betekenis hier. Uh, we zijn ook wel benieuwd naar de opkomst, Dick. Want het is natuurlijk de eerste keer hè, dat eilandbewoners mogen stemmen tijdens Nederlandse verkiezingen. Uh, om hoeveel inwoners gaat het en hoe was de opkomst? Uh, de drie eilanden van Caribisch Nederland hebben samen bijna 19.000 inwoners... en daarvan mochten er 13.000 gisteren hun stem uitbrengen. Uh, de opkomst die was dramatisch laag. kan ik zeggen 24% van de kiezers nam nee. slechts de moeite om, uh, terwijl het toch heel mooi weer is hier, uh, te gaan stemmen. Uh, reden voor die lage opkomst is toch wel het hoge ver-van-wabets-showgehalte. 9.000 kilometer zitten tussen Nederland en Bonaire-Saba en Bonaire, Sint-Estatius. Uh, veel inwoners die wel politiek geëngageerd zijn... Die zijn boos over de laagdunkende manier waarop veel Nederlandse politici, politici over de eilanden praten. En die boosheid die werd voornamelijk op Bonaire uh, mooi zichtbaar gisteren, omdat 16% van de kiezers een rode streep door hun oproepkaart hadden gezet en die in een aparte stembus hadden gedeponeerd. Hmm. Zegt ik uh, 130 km per uur op de snelwegen zal ze daar niet zo aanspreken. Um, wat uh, hield de eilandenbewoners wel bezig? Welke thema's? Ja, het grootste thema waar mensen hiermee bezig zijn is hoe Nederland omgaat met de eilanden 9000 kilometer verderop. De relatie dus met het, binnen het Koninkrijk. Veel bewoners die vinden dat Nederland met twee maten meet, dat ze niet als volwaardig Nederlandse staatsburger worden behandeld. Om je een voorbeeld te geven, wel een veel duurder Nederlands belastingssysteem introduceren, maar geen hogere of in ieder geval een betere aanpassing van AOW en uitkeringen op Nederlands niveau. En ja, Nederland is dan vooral bezig om de gezondheidszorg en het onderwijs op orde te krijgen. Krijgen. En dat doet Nederland dan met een, een ja, Nederlandse voortvarendheid die we hier op de eilanden eigenlijk niet zo gewend zijn, He, dus daar zit ook wel een scheef oog. Um, het zit Nederland overigens niet mee, zeg ik er meteen bij, want toen uh, Bonaire en Sint Abends Interstatius uh, de nieuwe staatkundige verhouding kregen met Nederland, toen begon ook de economische crisis en werd de dollar ingevoerd en ja, als dan een biertje in plaats van twee gulden twee dollar kost, ja, dan uh, ja, prak prak wordt er wel... Nederland daarop aangekeken. Ja. Zeg, dan, kun je nog even door je papieren bladeren en kijken wat GroenLinks heeft gedaan? GroenLinks, ja, daar moet ik inderdaad even kijken. Dat zijn 68 stemmen in totaal op de eilanden. Dus dat is uh, net als de PVV, rond de 2,5 procent ja. van de kiezers. Geen rol van betekenis. Tik ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou, ook daar hebben ze het slecht gedaan. Dus uh, sommige partijen zagen de teleurstelling al lang van tevoren aankomen. GroenLinks deed het al weken slecht in de peilingen. en Kom maar niet opkrabbelen. Het leiderschap van Jolande Sap werd op tijdens de campagne onderwerp van gesprek... Peter Blok sprak de geplaagde lijsttrekker. Jolande Sap van GroenLinks, is dit nu een keiharde klap in uw gezicht? Nee, het is wel heel erg jammer, maar het is natuurlijk niet verrassend. We zagen dit aankomen, want we hebben natuurlijk ook de peilingen gezien. We zijn deze campagne begonnen uh, ja, vanuit, een, vanuit een slechte situatie. En we hebben in die korte tijd het niet kunnen keren. En dat is heel erg jammer. Wat is er fout gegaan? Nou, Ik denk eigenlijk dat in de campagne zelf het allemaal behoorlijk vlekkeloos is gelopen. De start is fout gegaan. We zijn natuurlijk gestart vanuit een moeilijk jaar, een lastig jaar. Uh, kiezers houden niet van gedoe in partijen. Dat snap ik ook heel goed. We hebben in de campagne tegelijk laten zien waar wij voor staan. De sociale groene idealen waar wij voor staan. Die worden breed gedeeld. We hebben gewoon niet genoeg tijd uh, gehad om dat beeld weg te nemen. En dat snap ik ook. En we gaan gewoon de komende jaren daar hard aan doorwerken. Is het de schuld van Tovek Dibi? Nou, ik vind dat dit soort kwesties geen simpele schuldvraag aan de orde. Nee, de hele partij uh, was erbij, uh, heeft het zien gebeuren. En de hele partij zet er nu ook de schouders onder om verder door te knoppen. En te zorgen dat we in de toekomst gewoon weer het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. Ja, maar nu is het eigenlijk te laat, want nu heeft hij maar vier. En u wilde zo graag mee regeren. We hebben vier zetels en ik koester, tenminste nu in de peilingen. Wie weet wat er nog gaat gebeuren vanavond. Ik blijf een optimist. Maar dat zijn toch honderdduizenden mensen die hun stem op ons hebben uitgebracht. Maar meer dan de helft minder dan de vorige keer. Dat klopt. Er is ook heel veel zuigkracht geweest. Natuurlijk vanuit de grote tweestrijd. Maar wij hebben toch ook honderdduizenden mensen die nog wel met ons strijden... voor die groene en sociale idealen. Daar zullen we voor blijven gaan. En we zullen laten zien dat niet alleen wij de idealen in huis hebben die Nederland beter... Maken, maar dat kiezers ook de partij kunnen vertrouwen dat wij echt gewoon in staat zijn om dingen waar te maken. Wat heeft u zelf fout gedaan, vindt u? Ja, als ik terugkijk, dan vind ik vooral dat ik gewoon eerder mijn, uh, had moeten zorgen dat mijn politiek leiderschap door de partij breed gesteund werd. Dat had, dat had beter geweest als we dat meteen in het begin van de overdracht geregeld hebben. En dat zou ik dus in de volgende keer altijd anders doen. Gaat u zelf door deze zure appel heen bijten of uh, gooit u de handdoek in de ring? Stopt u ermee? Ik ben heel gemotiveerd om door te gaan. Toen ik... Uh... U treedt zeker niet af? Ik treed niet af, nee. Toen ik... No way. Laat ik dit zeggen. Toen ik in de zomer het lijsttrekkerschap aanvaarde van de partij, toen wist ik dat het een moeilijke weg zou zijn. Een hele moeilijke weg. Toen stonden we in de peilingen ook steeds zo rond de drie tot vijf zetels. We hebben in de campagne alles gegeven uh, om onze groene idealen zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Ik heb daar ook veel enthousiaste reacties op gehoord, maar de tijd is gewoon niet goed geno uh, lang genoeg geweest om het vertrouwen van kiezers terug te winnen. En daar ben ik bijzonder voor gemotiveerd om daarmee door te gaan. Ik hoort de lijsttrekker van GroenLinks, Jolande Sap. En misschien is er toch wel uh, een bijzonder feit uh, uh, te melden rondom GroenLinks. Want ze hebben, we hebben het even opgezocht... ...inmiddels uh, meer zetels in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer. In de Eerste hebben ze er vijf en in de Tweede drie. Het is vijf voor half zeven. We gaan naar Maino Remmers voor het eerst vanochtend. Mino, goeiemorgen. Goedemorgen. Jij struint nog ergens door Den Haag. We zijn de weg. We zijn de weg oh, in de jeetje nou. Hoe kan dat nou? Ja. Ja, er zijn wel meer mensen wel eens de weg kwijt in Den Haag. Dus Je hebt daar van die apparaten voor. We drijven uit Den Haag, maar wij zoeken een ontbijt. Dat is fijn op dit tijdstip. Ja. Want wij gaan praten met mensen... Wij gaan praten vlakbij de vuilbegeerde blauw in het centrum van Den Haag... bij een prachtig ontbijt met mensen die gisteren naar de stembus zijn geweest. Met mensen uit drie totaal verschillende hoeken van de samenleving. Iemand die ook scholier is, iemand met een eigen bedrijf... en een mevrouw die al enigszins op leeftijd is. Ik druk dat heel mooi uit, vind ik zo. En uh, met hem gaan we kijken naar wat hun verwachtingen zijn bij de komende coalitie. Zijn ze teleurgesteld in de uitslag of juist niet? Welke hoop hebben ze? Welke verwachtingen hebben ze? En uh, waarvan zijn ze blij dat ze wellicht verlost zijn. Als we het allemaal al gevonden krijgen. Want we staan nu ergens achter het stadhuis. Maar we moeten niet bij het stadhuis zijn. Moeten wij een prachtig ontbijt zijn. Maar wij melden ons met deze mensen dadelijk in Duitsland. Maino, ik begrijp dat het vlakbij het Malieveld is. Dus uh, je moet ja. inderdaad weer terug richting de snelweg. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Succes. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. De top van de Rabobank-wielerploeg wordt helemaal vernieuwd. Eerder werd al bekend dat Erik Breukink moest vertrekken. Daarvoor in de plaats komen andere, onder andere twee nieuwe ploegleiders: Jeroen Blijlevens en Michiel Elijzen. Directeur Harald Knebel legt uit wat er met deze vernieuwing gaat veranderen: Dat betekent dat wij in plaats van met een technische directeur, met een technisch management gaan werken. Dan komen vier personen in plaats van één persoon verantwoordelijk voor het sportieve beleid. Voor de ploegleiding zal de verantwoordelijke zijn Nico Verhoeven. Voor performance management, laten we zeggen training en innovatie, uh, Louis de Haaien. Uh, voor de coaching, uh, Marijn Zeeman. En voor de communicatie zal uh, Richard Plugge uh, verantwoordelijk zijn. Dat betekent ook dat er uh, afscheid genomen wordt van mensen. Erik Breukink was al bekend. Uh, blijft het daarbij? Nee, uh, we nemen ook uh, afscheid van uh, Adrie van Houwelingen. Een man die al zevende jaar bij de ploeg zat... Uh, en we gaan eigenlijk het, de ploegleiding voor een gedeelte vervangen en, en vernieuwen. En dat betekent dus dat daar een jongere generatie ploegleiders bij komt. En dat zijn Jeroen Blijlevens, die overstapt van het vrouwenteam. En Michiele Leijzen, die overkomt van Lotto, maar ook een oudrenner is van de ploeg. Tot nog even over, over die twee. Ten eerste Erik Breukink. Daar is nog niet echt ja, een duidelijke uitleg over gekomen. Hè? Waarom hij nou het veld moest ruimen? Nou ja, we hebben besloten eigenlijk om een, uh, om een nieuwe structuur neer te zetten. In plaats van met een uh, eenmans uh, technische directie te werken. Hebben we gezegd, nou ja, we moeten de, de volgende stap maken. En we hebben goed gekeken naar businessmodellen zoals die bekend zijn in de wielersport. Uh, of in andere sporten. En gekeken in hoeverre dat toepasbaar was in de wielersport. En toen hebben we gezegd, nou we breken met dat verleden wat we hadden. En nou, uh, dat was ook de reden om te zeggen, nou ja, we gaan het nu echt uh, weer anders doen. Maar als vervolg op wat we al hadden staan. En, en vandaar ook dat we uit elkaar zijn gegaan. Ja. Heeft, u, heeft u getwijfeld over hoe u het, hoe u het zelf deed? Want ja, om u heen vallen nu alle mensen waar u mee samenwerkt weg. Uh, en u blijft zitten. Ja, maar ik denk dat mijn persoon niet zo belangrijk is. Ik denk dat... Uh, u bent wel de baas van het hele Zwikkie. Zeker. Ik denk ook dat dat... Uh, die rol heb ik uiteraard. En ik denk dat het vervolgproces wat we nu doormaken... een logisch vervolg is op de eerdere stappen die we hebben ingezet. En ik denk dat dat... De, door de renners wordt gedragen... en door de, de ploegleiding wordt gedragen... om uh, ja, uh, die kansen mogelijk te maken... om in de meest brede zin... het talent naar de top te brengen. Ik heb altijd het idee gehad... dat Adrie van Houwelingen um, uh, heel erg gesteund werd... Door, door de renners. Heeft u dat idee ook? Nou, ik denk niet dat het niet zozeer aan hun persoon ligt. Ik denk als je met een groep mensen lang bij elkaar zit... dat je op een gegeven moment constateert... dat uh, de innovatie en, uh, en de dynamiek afneemt... omdat je... Ja, gewoon ingesleten zeg maar, structuren krijgt. En wij hebben gemeend dat, dat zeg maar, als je kijkt naar de, naar de toekomst... moet je toch een, een, ja, een modernisering van het wielrennen doorvoeren. En we hebben dus vandaar ook deze keuzes gemaakt. Harold Knebel hoort u, directeur van de Rabobank Wielerploeg. En Steven Dalebout sprak met hem. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, deze nemen we. Goedemorgen, Clara. Marcel. Hallo. Het nieuws. Uh, de Tweede Kamerverkiezingen zijn gewonnen door de VVD. Met bijna alle stemmen geteld. Komt die partij uit op 41 zetels. De PVDA op 39. D66 Winter 2 komt uit op 12. En Nieuw in de Kamer is 50 plus met twee zetels. Het zetelaantal voor de SP, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren blijft gelijk. En grote verliezers zijn PVV, CDA en GroenLinks. PVV levert negen zetels in, het CDA acht en GroenLinks zeven. De winst van de VVD komt voor een belangrijk deel van het CDA. Ook haalde Mark Rutte veel stemmen weg bij de PVV. En de PvdA haalde de grootste winst bij GroenLinks en de nieuwe stemmers. Kiezers die net 18 zijn geworden of die thuisbleven bij de vorige verkiezingen. Bij deze verkiezing is veel strategisch gestemd. Iets meer dan een kwart van de kiezers zegt een strategische stem te hebben uitgebracht. Blijkt uit onderzoek van Ipsos Synovate. En in acht van de tien grootste steden van Nederland hebben de meeste mensen op de PVDA gestemd. Opmerkelijk is dat in Venlo, de thuisstad van Geert Wilders, de PVV op de derde plaats staat. Achter de VVD en de Partij van de Arbeid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Gisteravond en afgelopen nacht is een buienstoring over het land getrokken en heeft vooral in het westen de periode met regen veroorzaakt. De storing verlaat het land de komende uren, waarna hoge drukinvloeden vanmiddag voor wat droger weer zorgen. Vanochtend zijn er wolkenvelden en vanuit het noordwesten ook steeds meer zonnige momenten. Lokaal kan nog een enkel buitje vallen. Vanmiddag wordt het geleidelijk in het hele land droog. Er zijn stapelwolken afgewisseld door zonnige perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur ligt vanmiddag op een graad of 18... en er komt een zwakke tot matige noordwestenwind te staan, windkracht 2 tot 4. Een warmtefront nadert vanavond het westen van het land... en veroorzaakt een verdere toename van de bewolking en zorgt voor meer wind. Vannacht komt er op de wadden een harde zuidwestenwind te staan, windkracht 7... Plaatselijk kan een beetje motregen vallen. Morgen staat er in het hele land een stevige zuidwesten... en bovendien zorgt een koufront voor veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan opnieuw een graad of 18. In het weekend blijft het overwegend droog... met stapelwolken, zon en middagtemperaturen rond 20 graden. ANWB Verkeersinformatie viel op de 7 van Horen naar Zaandam... bij de wormer, 3 kilometer...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 Goedemorgen. Het is bijna vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journal. Bij ons hoort u al het laatste nieuws over de verkiezingen. Ja, het was een verrassende uitslag gisteravond, maar wel een heel duidelijke. De VVD en de Partij van de Arbeid behaalden de grootste winst. Werden ook de grootste partijen met straatlengte voorsprong. En de klappen vielen op de flanken. Beste liberale vrienden, van harte. Van harte gefeliciteerd. De VVD is nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest als vanavond. Partijgenoten. Vier weken geleden hadden toch weinigen verwacht... dat wij hier vanavond zo zouden staan. Maar hier staan wij. Democraten, we zien naar uit dat D66 voor de vijfde maal op rij winst gaat boeken. Niet bij de grote debatten bij de NOS. Niet bij de grote debatten van RTL. Niet bij libellen En toch is die uitslag helemaal geweldig. Beste mensen, beste mensen. Het is een hele rare avond. Zo eerlijk moeten we zijn. Zijn wij uit het veld geslagen, alles behalve dat. Wij zijn de derde partij van het land... Vrienden en vriendinnen, ik had hier vanavond liever voor jullie gestaan met goed nieuws. Maar de kiezer heeft gesproken en het is niet anders. We hebben als PVV zwaar verloren. Het is natuurlijk heel erg jammer. Vier zetels, daar lijkt het nu op. Heel erg jammer. Beste CDA-vrienden, graag had ik hier gestaan... Met een betere uitslag. Maar wat ben ik trots op jullie. Wat ben ik trots op jullie. allemaal? In de volgende verkiezingen gaan wij wel degelijk ons terugkomen bij ons in de studio Joost Vullings na, kan ik mij voorstellen een heel kort uh, nachtje slaap. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het nachtje was zeer kort. Ja, nou, je ziet er hartstikke fris uit, dus nou, we gaan we gaan, dat gaan heel verder. Van je. <laughs> <laughs> Niemand ziet het verder. Ja. Goed, um, eventjes naar de grote winnaars van, uh, van gisteravond. Uh, ik merkte bij mezelf dat ik er even met mijn ogen moest knipperen toen ik uh, de eerste prognoses zag. Hadden zij dit zelf verwacht op deze manier? Denk ik? Nee, dat denk ik niet. Uh, de de peilingen waren allemaal uh, midden dertig. Dan kan je het nog wel verwachten op het laatste moment toch nog een paar mensen die strategisch gaan stemmen. Maar ja, meer dan 40 zetels in, hè, bij die eerste uh, voor, uh, voorlopige prognose. Hè, dat, hadden ze, dat hadden ze echt niet verwacht. Uh, sterker nog, ik denk zelfs dat bij de VVD heel veel mensen bang waren... dat ze nog op het laatste moment ingehaald zouden worden door de Partij van de Arbeid. Dat zeggen ze natuurlijk niet hardop. Maar achter de schermen hoorde je dat wel. Mm -hmm. Omdat men ervan uitging dat de Partij van de Arbeid nog meer, en meer groeipotentieel had. Maar omdat de PVV tegenviel, uh, ja, bleek de, de, de VVD ook groeipotentieel te hebben. En dat, dat heeft het verschil gemaakt. Ja. En die stemmen, we zeiden het al, komen van de flanken... en is dan inderdaad de PVV het grootste slachtoffer geworden? Nou, zeker omdat het onverwachts was. Omdat de is de in, de, in, in de peilingen gedurende de campagne... altijd gewoon constant gebleven tussen de 18 en 20 zetels... en gingen toch in één keer in eerste instantie naar 14... en later eindigen ze op 15 zetels. Dat was voor heel veel mensen een verrassing... omdat ook heel veel uh, opiniepeilers ja. en, en, en dus commentatoren ervan uitgingen. Wie weet, er nog wel zo'n gordijnbonus in ja. voor de PVV... pakken ze op het laatste moment toch weer meer zetels... Uh, verwacht, Maar het ging dus de andere kant op. Dat geldt ook voor de SP. Ze zaten in de peilingen zo tussen de 19 en 21 zetels. Dat zei al, althans de laatste peilingwijzer bij de NOS. Um, zijn mensen toch in het hokje uh, uiteindelijk strategisch gaan stemmen? Ja, de, we echt tientallen procenten per partij... zeggen bij Partij van de Arbeid en de VVD... hebben ze binnengehaald puur op de strategische stem. Ik zag het gisteren uh, nacht of gisteravond langskomen. Ik geloof dat de, de Partij van de Arbeid 35% van de stemmen te danken... Heeft heeft aan strategisch stemmen. En voor de VVD zag ik een percentage van 25 procent... Die percentages spinnen niet op vast... maar dat houdt wel in dat het echt om enorme aantallen gaat. En strategisch stemmen, even voor de duidelijkheid, is... Uh, dat kiezers afwijken van de keuze die ze normaal maken... favoriete partijen en die laten ze los... om bijvoorbeeld Samsung premier te maken of, of Rutte. Ja, dat dus de linkse kiezers dachten van... nou ja, we moeten met z'n allen achter Samsung gaan staan... want we willen een linkse premier. En dat rechtse kiezers die normaal bijvoorbeeld PVV of CDA hadden gestemd... dachten, we gaan, we gaan achter Mark Rutte staan. Want we willen wel dat die premier blijft. Nou, en wat vind je dan verder uh, meer opvallend Die grote klap voor GroenLinks. Of toch nog die kleine winst. Maar winst voor D66. Uh, nou ja, drie zetels voor, voor GroenLinks. Is wel de, de bijna de meest dramatische uitslag. Ja. Ik bedoel, je hebt er nog drie. Dus er hadden er nog drie van afgekund. Maar dat is <laughs> toch wel een, een, een harde tik. Ik denk dat D66. Ja, ze hadden er ongetwijfeld meer van verwacht. Maar het is een partij die kiezers kan verliezen aan de aan de VVD en aan de Partij van de Arbeid. Bedoel, dat is een partij die is lek aan twee kanten. En als je dan toch nog op twaalf blijft staan... Dat is, wel, dat is wel knap. Maar aan de andere kant, ze hoopten natuurlijk wel... in een positie te komen dat niemand om ze heen kon... Uh, maar ja, dat is niet gebeurd. En jij ja, hebt heel veel kranten die concluderen van uh, het midden is terug. Uh, dat klopt bij deze uitslag. Ik denk wel, bij een volgende uitslag kan het weer anders zijn. De conclusie van de vorige verkiezingen was die versplintering. Zaten we ook twee jaar geleden in, in deze studio, uh, ja. het vroege tijdstip. Ja. Maar aan de andere kant, je kan ook zeggen... er is weer een partij in de Tweede Kamer bijgekomen. Uh, we hadden er tien, nu elf. Dus je kan zeggen dat de versplintering ook... als je het andersom redeneert, misschien wel is toegenomen. 50 plus doel je op. Gaan we het zo ja. nog over hebben. Dank je wel, Joost. Gaan we naar het buitenland? Want ook in de rest van Europa is de Nederlandse verkiezingsavond met heel veel belangstelling gevolgd. Rondje langs de Europese televisiejournaals. Hier is het eerste deutsche Fernsehen met de tagesthemen. Is ja, ze hebben zelfs zitten erin gewonnen. De Niederländische rechtsliberalen hebben de nase vorm. Blauw en rood is het geworden, de VVD en de P van de A. Dat is niet zo verrassend. Maar dat ze zo afgetekend zouden winnen, dat was niet verwacht. Jubel ook bij de sociaaldemocraten. Zusammen met Mark Routes-liberalen hadden ze die absolute meerheid. Sociaaldemocraat Diederik Samsom was de overrachtskandidat. Laten we meteen eens kijken naar de cijfers. De prognose, zoals de Nederlanders dat zeggen... En de socialistische partij SP... die aanvankelijk in de campagne sterk leek te gaan groeien... met kopman Emile Roemer. Die SP blijft uiteindelijk ter plaatse trappelen... ...met 15 zetels. 15 de populiste de Geert Wilders zo'n Blijkbaar zijn anti-Europa-discours... ...slaat blijkbaar niet aan. Mark Marc de l'actuel premier ministre liberaal ...qui semble avoir l'avantage. We wilden u graag deze bedenking meegeven... ...van Peter van der Meers, hoofdredacteur van het NRC. Eerste grote slachtoffer verkiezingen Nederland... ...in elk geval de peilingen, twittert hij. Kunnen we daar nu voor eens en altijd mee stoppen? Net al eventjes Joost Vullingszegger. En weer is er een nieuwe partij in de Tweede Kamer. 50 plus komt met twee zetels in het parlement. Joris van der Kerkhof was bij de voor de leden historische bijeenkomst. Een klein zaaltje van het Victoria Hotel. Met muziek voor de doelgroep. Met mensen aan de bar. Oudere mensen uit de doelgroep. Mooie prestatie van 50 plus. Hoe hebben ze dat gedaan, denkt u? Ja, kijk, de doelgroep is natuurlijk een uh, die steeds groter wordt, hè, de ouderen. En ik denk een consistente lijn wat betreft pensioenen, euh, zorg, wat betreft het verdedigen van de rechten die deze mensen hebben, hebben helpen opbouwen. Dat is toch goed overgekomen. En wat de andere politieke partijen daarover zeggen, die komen gewoon helemaal niet aan bod. Maar die hebben toch ook ouderen die op hen ja, stemmen? Maar, daar wordt gewoon niet over nagedacht. Het de feit... andere partijen zijn dom. Ja, dat zou mijn conclusie wel zijn, ja. Maar daar, een nagel met name is een gat in de markt gesprongen. Zo wist hij, hè? Leefbaar Nederland, Partij van de Arbeid, hup, hup, hup. Heel positief uitgedrukt, ja. Een entrepreneur in politiek. En nou zijn de ouderen in. Hij is zelf ook wat ouder. En dan gaan we in de ouderen. Nou, dat is geen slecht idee, kwaad ik er zelf op gekomen was. Ik ben een ouderen. Dus uh, ik denk dat ik uh, daarmee geholpen ben als... Men iets voor de ouderen doet. En U wordt nu niet geholpen. Uh, nee. Maar blijkt dat. Ja, dan? ik krijg AOW, maar daar schiet je niet echt mee op. Wat kunt u na nou, een jaar zeggen dat het goed is geweest dat de partij in de tweede kamer is gekomen? Ja, dat moet blijken. Ja, ja maar voor uzelf. Dat vind ik een hele lastige vraag nu, want we moeten nog maar afwachten wat de mensen die nu gekozen worden wat ze kunnen bereiken in de Tweede Kamer. Daar, jij doet uw handen zo, nu zo van ja, ja, ja. Ja, ik weet het niet. U, ja. Weet u het? Ik weet het ook niet, nee. Ik hoop dat ze iets kunnen bereiken. En of dat veel wordt, ik hoop het. In ieder geval een fijne avond. Oké, okay, dank u wel. Oh, trouwens, 50 plus? Ja, je mag het bijna niet vragen. Maar ja, als je bij zo'n partij zit... Ik ben zit... bijna 70. Dus. En u? Nou, 55. Maar iedereen wordt ooit 50 plus, deze gast op het verkiezingsfeestje van 50PLUS, die vindt helemaal niet dat er iets moet veranderen eigenlijk. Ik uh, ben uh, de FUT ingegaan en in de FUT verdien ik bij elkaar nog geen 2000 euro, dus 1900 en nog wat. Dan ben ik met pensioen, dan krijg ik 1000 euro uh, alweer en dan krijg ik 1400 pensioen, dus ik ga de 500 euro vooruit. En dat is uh, meer dan toen u in de vut ging. Hoe lang heb je in de vut gezeten? Uh, drie jaar. En is het ook meer dan dat u daarvoor verdiende? Ook? Maar uh, ik heb... Nou, ik heb... Uh, ik heb mijn of die, die al <laughs> uh, uh, pensioen blijven staan. Voorlopig zit het goed. Ik ben niet bij deze partij eigenlijk. Nee, maar mijn schoonzusje, die staat nummer drie, die is maar tiende Die is nu nou gekozen voor de tweede Kamer. Zo doen, ben ik hier. Een bijdrage van uh, Joris van de Kerkhof bij uh, de bijeenkomst van 50PLUS. De partij, nieuwe partij in de Tweede Kamer, waar dus uh, volop feest gevierd werd. Wij spreken trouwens Henk Krol na negen uur. Hij ligt nog te slapen, vermoed ik zomaar. Na wekenlang inspanning leveren, folderen, flyeren, canvassen... Uh, wat moeten die vrijwilligers nu doen? We vragen het er zo in. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met nog steeds maar één file op de A7 van Horen naar Zandam bij Weidewormer, vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. phonics doe u met Have a Nice Day. Het is uh, tien minuten voor zeven. We luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn inmiddels benieuwd of mijn Remmers het café gevonden heeft. Meino? Ja. ja, zeker wel. Of hij zijn weg heeft gevonden in Den Haag. Nou, het is gelukt. Ja, hoewel deze verbinding loopt over het Binnenhof. Dus we moeten wel oppassen. <laughs> um, ik zit hier met drie mensen die gisteravond tot laat hebben gekeken. Uh, Metin Akiol is student. Uitslag nog helemaal afgewacht. Uh, uh, ja, tot en met 1 uur. Ja. Uh, tevreden ermee? Nou, PvdA mocht, uh, mocht wel wat hoger scoren, maar ik ben ook tevreden met 39 zetels. Oké, nou, oké. Okay. Okay. Uh, Corrie Bargerman, uh, oud-vrijwilligster bij de ANBO, nee, de, de oudere bond. Ik vroeg u net, bent u blij met die zetels van de 50 partij? Toen zei u nee. Nou, ik vind het jammer dat, dat die nodig was. Of dat men dacht dat het nodig was. Ik vind dat een versnippering. Daar heb je niks aan. Daar heb je niks aan. One issue party, zei u net. Ja, dat is een one issue party. Het had eigenlijk in alle partijen naar voren moeten komen. En dat is te weinig gebeurd. Zijn de ouderen teveel ook als een probleemgeval neergezet ja. misschien? Van ja, dat kost ons allemaal geld, daar moeten we geld voor over hebben. Het is, er wordt altijd gesproken over de vergrijzingsproblematiek. Of Dat het de grootste ramp is die Nederland is overkomen. In plaats dat men blij is dat mensen ouder worden... en dat ze zich kunnen inzetten, of blijven inzetten in de maatschappij wordt het steeds meer als een probleem gezien. In ieder geval, ouderen ondervinden dat soms. Ja, en dan heb ik hier nog een derde uh, persoon zitten... waar ik eerder contact mee heb gehad. Namelijk, we hebben elkaar ontmoet uh, toen het katshuis explodeerde. Nou ja, uh, toen het overleg daar fout ging. André Clodet is makelaar. Uh, u bent niet gaan stemmen. Ja, dat, uh, dat mocht deze keer niet. Nee. Overigens de vorige keren ook niet. Maar dat heeft puur te maken met uh, de kleur van mijn paspoort. Ja, want u komt uit? Duitsland. Ja, dan mag je wel voor de gemeenteraad stemmen, dat wist ik niet. Ja, dat dan weer wel. Dus ik mag toch nog een klein beetje meedoen. En um, desalniettemin uh, ben ik nooit te beroerd om de mensen in mijn omgeving een uh, binnenstemadvies te geven. Ja. Of dat dan wordt opgevolgd tussen een tweede natuurlijk. Maar het punt is natuurlijk gek dat je dan wel voor de... dat u, u hebt wel uh, te maken met de gevolgen van wat het kabinet beslist met uw bedrijf. Uh, Jazeker, niet alleen dat. Ik uh, betaal natuurlijk ook keurig belasting. Dus ik uh, draag mijn steentje bij. Ja. Uh, maar ja goed, als je dan daadwerkelijk zou willen stemmen... dan moet je je maar laten naturaliseren. Dat is natuurlijk vrij makkelijk. Ja. Uh. We hebben het de vorige keer bij dat overleg in het katshuis gehad... over de huizenmarkt-hypotheekrente-aftrek. En toen zei u, er moet dringend iets gebeuren. Want het gaat met de, met de uh, makelarij heel erg slecht. Mensen hebben echt moeite om hun huizen kwijt te raken... Hoe, is, hoe ligt nu uw hoop? Mijn hoop is dat er heel snel een formatie gaat plaatsvinden en dat dan uh, doorgepakt wordt om uh, die woningmarkt te gaan hervormen. Want als het met de makelerij slecht gaat, ja, dan gaat het dus met de woningmarkt slecht. En dan bedoel ik uh, het hele beeld. Hè? Dat is dus niet alleen de koopwoningenmarkt waar, waar heel veel mensen natuurlijk bij stilstaan, maar ook de huurwoningen. Um, er moet echt iets gebeuren en dat ja. moet niet lang duren. Want we zitten nu sinds 2008 in een crisis. En de doorstroming blijft stagneren. De prijzen dalen. Dat is voor veel mensen, met name voor starters, misschien wel heel plezierig. Ik hoor u zeggen, er moet duidelijkheid komen. Juist. Ja, dat is het. Uh, Meteor Akiol is student, uh, uh, HBO, gaat doorstuderen, rechten. Ja. Ik noem even het woord langstudeerboete. Ja, dat is uh, vreselijk. En uh, ik schaam me er eigenlijk voor dat, dat we, dat, dat we zo'n langstudeerboete in uh, Nederland hebben. Ja, dus dat die snel van de baan gaat bij, uh, door de nieuwe club? Zo snel mogelijk. En de, uh, uh, als we nu kijken naar de samenstelling van het aantal en als we zien dat de PvdA... Uh, net zo even groot bijna is als de VVD. En dat we dus kunnen raden dat de VVD en de PvdA in een uh, kabinet zullen komen... waarbij ook uh, wellicht linkspartijen uh, in zullen gaan zitten... dan denk ik dat die langs moeten zo snel mogelijk van tafel moet. Ja, maar ja, dat moet die wet weer veranderd worden. Dat kost allemaal weer een, een hoop tijd natuurlijk. Nou, dat kan wel allemaal uh, snel. Uh, de ministers uh, kunnen van zoveel mogelijkheden van hun bevoegdheden gebruik maken. En dat, en dat hebben ze ook in de afgelopen twee jaren gedaan. Uh, en als ze dat in de afgelopen twee jaren hebben kunnen... Kunnen doen, dan kunnen ze dat nu ook in de komende kabinetsperiode. Nog wil ik eigenlijk tot slot van dit eerste rondje vragen wat jullie van de campagne vonden. Want daar is natuurlijk sinds gisteren ook een einde aan gekomen. Uh, wat ik van de campagne heb meegekregen is toch met name uh, ja, speerpunten zoals de eurocrisis. En andere zaken zoals we die bijvoorbeeld, uh, uh, zeg even, nog net geen half jaar geleden hebben besproken, die zijn toch wat naar de achtergrond uh, gedrongen. Hè? Ja. Zuinige 3%, uh, noem maar op, dat, dat, dat stond echt in het midden van de aandacht. Ja. wat vond u? Ik vond dat het uh, veel was op amusement gericht. Het was echt veel one-liners en vaak hetzelfde. Ja, en leuk ja ik uh... niet netjes, hè? Dat doen mensen van uw leeftijd niet, elkaar leugenaar noemen. Ik hoop van iedere leeftijd niet. Nee. Maar uh, nee, het was niet belangrijk. De, de, het was niet erg interessant. En, nog een kort slot. Nou, ik vond dat de, de, de grote middenpartijen wel hun zorg uh, uh, hebben geuit... wat betreft over de toekomst van Nederland. Hè. Hoe gaan we Nederland uh, uh, weer uh, bouwen en uh, economisch weer gezond maken? Dus ik vond dat wel ja, fantastisch dat, dat dat wel terugkwam uh, van die uh, middenpartijen. Ja. Goed, wij zitten in, bij Lepkoff en Good Food. De eerste croissant ligt op tafel, wij komen straks hier terug. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Monsterzegen Rutte kopt de Telegraaf in de monstergrote letters. Met een Rutte die op een paginagrote foto bij de duimen omhoog steekt. Foto van PvdA-leider Samson op dezelfde pagina is een stuk kleiner. Maar wel liever Zien Samson zoenend met zijn vrouw. Opvallende verliezer is de PVV van Wilders, schrijft de krant. Gedoogpartner wordt door de kiezer zwaar gestraft... voor het opblazen van de rechtse coalitie. En de druiven zijn ook zuur voor de SP... die tot voor kort aanspraak de leek te kunnen maken op het torentje. Roemer en consorten zijn terug bij af, al dus de Telegraaf. Ja, die letters op de voorpagina zijn volgens mij de grootste... uit het letterbakje ja. die ze hebben gevonden. Uh, de voorpagina van Volkskrant, daar iets bescheidener teksten en koppen. Uh, Samson, ook met een foto te zien, is een hotelkamer... terwijl hij naar Ferry Mingelen kijkt die de uitslagen geeft. Het midden is terug, is de kop daar. Nederland laat de protestpartijen links liggen en kiest voor het midden is de analyse. Winnaars Rutte en Samson zijn volgens de krant tot elkaar veroordeeld. Gezien de uitslag is er bijna geen regeringscoalitie denkbaar... waarin VVD en Partij van de Arbeid niet samenwerken, zo denkt het AD. Trouwens, een kop die net zo groot is, twee reuzen, staat daar. De definitieve uitslag kop te laat voor die kant. Zittend premier Rutte lijkt leiding te kunnen geven aan het nieuwe kabinet. In andere Europese landen is er opgetogen gereageerd op de uitslag, al dus het AD. Pro Europese partij hebben gewonnen, al dus Eurocommissaris Malmström. Volgens het commentaar in Trouw zijn de kiezers tenminste in één opzichte glashelder. De gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV is hard afgestraft. De laatste twee krijgen daarvoor de rekening gepresenteerd. Maar Rutte krijgt dus een tweede kans. De uitslag legt ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders van Rutte. Hij heeft de sleutel van de macht opnieuw in handen gekregen, al Trouw. Er staat natuurlijk ook allemaal nieuws in de kranten. Amsterdammers bijvoorbeeld die hun buren het leven zuur maken... worden binnenkort meegedogenloos hun huis uitgezet schrijft de Telegraaf. Burgemeester Van der Laan is het zat dat bewoners weggetreiterd worden. Niet zij moeten verhuizen, maar de daders, zegt hij. Van der Laan ziet zelfs mogelijkheden... om bewoners van koopwoningen uit hun huis te zetten. Ja, juristen zoeken dat volgens Van der Laan momenteel uit. En anders zijn er volgens hem nog middelen... als een, een gebiedsverbod of een contactverbod. De filosofie is, als we blijven treiteren... treiten we nog veel erger, zegt de Amsterdamse burgemeester... in de Telegraaf. En Nederlandse stedelingen scoren wat betreft gezondheid... levensverwachting en opleidingsniveau boven gemiddeld... vergeleken met andere landen. Het gaat geldt ook voor hun drank- en cannabisgebruik. Gegevens zijn afkomstig van een grote studie... uit alle winststreken van Europa. Voor Nederland zitten Amsterdam en Utrecht in dat onderzoek. kwart van zowel de Amsterdammers als inwoners van Utrecht... beoordeelt hun gezondheid als goed tot zeer goed. Dat is meer dan in andere stedelijke omgevingen. Er is vooral een groot verschil tussen Nederlandse en Oost-Europese steden. In Nederland zijn mensen op het platteland gezonder dan in steden. In Oost-Europa is dat precies omgekeerd. Althans, dus het onderzoek waar trouw over schrijft.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 Dit is Radio 1.